het NOS Nieuws van 6 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. GroenLinks-leider Klaver blijft zeer kritisch over een coalitie met de VVD. Na zijn gesprek met verkenners Schippers zei Klaver nog eens dat de verschillen tussen zijn partij en de VVD zeer groot zijn en dat het daardoor moeilijk samenwerken is. Klaver wil liever een linkse coalitie zonder de VVD. Schippers sprak vandaag nogmaals met de leiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Verwacht wordt dat ze met voorstellen komt voor het verdere verloop van de kabinetsformatie. GroenLinks is de grootste linkse partij in Nederland geworden. GroenLinks en de SP hebben bij de verkiezingen allebei 14 zetels gehaald. Maar uit de definitieve cijfers van de kiesraad blijkt dat de partij van Jesse Klaver... een kleine 4000 stemmen meer kreeg dan de SP. Ook Groot-Brittannië gaat laptops en andere elektronische apparaten... verbieden op sommige vluchten, dat meldt de BBC. Eerder vandaag kwam Amerika al met een laptopverbod... op vluchten uit Turkije, Marokko en andere landen in het Midden-Oosten. Nederland ziet geen aanleiding voor zo'n verbod, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Vorig jaar wist de Somalische terreurgroep Al-Shabaab een laptop aan boord van een vliegtuig te smokkelen die gevuld was met explosieven. De ontploffing sloeg een gat in de romp, maar de piloot maakte een geslaagde noodlanding. Een van de acht bombrieven die gisteren in Athene werden onderschept en onschadelijk gemaakt was gericht aan eurogroepvoorzitter en demissionair minister Dijsselbloem. Een woordvoerder van hem bevestigt berichten daarover van Griekse media. Vorige week werden ook al bombrieven naar het Duitse ministerie van Financiën en het IMF gestuurd. Justitie in Frankrijk stelt een voorlopig onderzoek in... naar de socialistische minister Leroux van Binnenlandse Zaken. Hij heeft zijn twee tienerdochters baantjes gegeven... toen hij nog in het parlement zat. De dochters zouden daarmee samen ongeveer 55.000 euro hebben verdiend. Maar verschillende Franse media betwijfelen... of ze ook echt werkzaamheden hebben verricht. Het weer vanavond en vannacht is het droog. In het binnenland is er kans op vorst aan de grond. Morgen zonnig en ongeveer 12 graden. En tot en met het weekend verandert er weinig. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. De John van De ANWB. De Files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelenvarensveen 10 kilometer, vertraging ruim een kwartier. Na een ongeluk op de A4 een stukje verderop bij Knooppunt Klaasplein, 3 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht, vertraging ruim 10 minuten. Na 12, van Arnhem naar Den Haag bij Harmelen, 16 kilometer. Kost je ruim 20 minuten. Na een ongeluk op taal 15, van Europort naar Gorkum bij Sliedrecht, 12 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar de vertraging nog wel drie kwartier. Na 16, Rotterdam richting Breda bij Knop en Klaverpolder, 14 kilometer. Kost je ruim 20 minuten. Door bergingswerkzaamheden op taal 20, van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Knoop het Klein Polderplein 4 kilometer file. De linker staat staat dicht, vertraging bijna 20 minuten. De N214 leert dan richting Papendrecht, bij Gorkum, 3 kilometer. je ruim een kwartier. En op de N236 van Weesp naar Hilversum, bij Driemond, 2 kilometer. Vertraging wel zo'n 20 minuten. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van ZFM in de avond live. Met vandaag als co-host, Timen. Timen, leuk dat je er bent. Ja, daar zijn we weer. Hè? Ja, wel, wel, wel, leuk, want uh, ja, vorige week was je gastco-host. En we hebben toch eigenlijk maar besloten na die ene keer uh, dat je vastig co-host gaat worden. Ja, dit, uh, vorige week beviel het wel erg goed. Ja, ik vind het uh, heel erg leuk uh, dat je er nieuw vanaf nu bij bent. We gaan in ieder geval van een maandje proefdraaien. Kijken of je het echt helemaal leuk vindt. En uh, langzamerhand uh, wordt het uh, ons programma leuk. Ja, super veel zin in. Zeker weten. Hé, hey, uh, een druk programma deze uitzending. We hebben ja, in ieder geval drie interviews. staan met uh, diverse artiesten, waaronder met uh, Henk... Uh, Stelte. En wie nog meer uh, Tijmen? Ja, dan moet ik toch even goed kijken. Uh, Twan Leijten, als ik het goed uitspreek, hebben we uh, om kwart over zeven. En wie nog meer? Om half acht hebben we Jetty. Jetty Paletti. Jetty Paletti. Ja. Ja, je, weet je, ik weet zeker als jij een foto van Jetty ziet. Dat je weet wie het is. Ja, denk je dat? Ja, voilà, Misschien ben ik wel benieuwd Ga ik je zometeen laten zien, gaan we even googlen ja, maar goed. In ieder geval zometeen Jetty Paletti ook hier in de uitzending Jetty kent u natuurlijk wel van de carnaval En we gaan natuurlijk haar vragen Carnaval is net een maandje bijna voorbij Ik ben wel benieuwd hoe het carnaval is geweest Verder natuurlijk Hebben wij in onze uitzending Onze vaste items, de dubbelwit En de tv-tune En natuurlijk heel veel meer Informatie over de entertainmentwereld Bezoekjes zijn natuurlijk ook welkom via 023-573-0393. Nogmaals 023-573-0393. En laat vooral ook weten hoe jouw week was. Dit is in ieder geval CFM in de avond live met Timon en Roy.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 Ga dan niet zitten treuren en laat iets moois gebeuren. De wereld kan zo mooi zijn, elke dag heeft nieuwe kansen. Dus dan kom met me dansen. Dans jij met mij dan dansen, wij ontstaan me blij. op we zweven door de lucht en dromen dan.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 Dan me dans jij met mij, dan dansen wij, ons gaan we blij, alsof we zweven door de lucht. Dromen dans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromen land. Vergeet de wereld als je danst met mij. Dan dans jij met mij, dan dansen wij, ons gaan we blij, alsof we zweven door de lucht. Dromen dans. met dromedans hier op ZFM Zandvoort in de avond live met uh, Tijmen en Roy. Tijmen, hoe was jouw week? Uh, mijn week ja, mijn week is eigenlijk best wel vrij rustig. Ik heb even een paar dagen vrij van werk en, uh, en dat bevalt best wel goed. Ja? Ja, laatste tijd, uh, laatste tijd erg druk bezig en, uh, en deze week even, even rustig aan. Nog een leuke vlog opgenomen? Ja, zeker. Zijn we druk mee natuurlijk. Ja, nou, leuk, leuk, leuk, leuk. Hey, uh, Tijmen, uh, ja, mijn week uh, ja, was ja. Uh, redelijk rustig. Ik zit even na te denken. Oh nee, mijn week was eigenlijk best wel druk eigenlijk. <laughs> het is heel raar. Hey, ik was, uh, ja, afgelopen vrijdag was het St. Patrick's Day in, uh, in Ierland. En dat is altijd een groot feestdag daar. En ik dacht, leuk, gaan we even met mijn vrouw. En uh, ik zijn dus uh, lekker naar, uh, naar Amsterdam gegaan. Naar een Ierse pub. En dat was best wel heel erg... Uh, ja, heel erg leuk om mee te maken. En, uh, en ook echt zo'n... Uh, je voelde je even op dat moment... even lekker vrij, lekker rustig... lekker een uh, guinnessje erbij, weet je. En dan uh, was een leuke avond. En uh, even kijken. En dan uh, zaterdag en zondag heb ik nachtdiensten gehad. Dus dat was ook heel druk met mijn werk. En vandaag was ik eigenlijk even een dagje vrij. Ook alweer niet, want we zijn natuurlijk hier lekker druk op de radio. Maar dat is toch hobby, toch? toch een soort van ontspanning, hè? Ontspanning, lekker met muziek bezig zijn, lekker, lekker presenteren samen, dus dat eh, komt helemaal goed. Dus, uh, hey, um, wat is jouw geluk? Betekent geluk voor jou, uh, Tijmen? Weer zo'n moeilijke vraag. Ja, hè? weer een moeilijke vraag. Vorige week ook al. Nee, uh, nou, ik, ik vind dit ontzettend leuk om te doen en uh, dit soort dingetjes en uh, natuurlijk vloggen. Dus is, uh, da daar hou jij je geluk van aan. Ja. Zeker weten. Nou, Mike Dane is een uh, zanger hier uit Zandvoort. En die heeft er een single over gemaakt. Moet je maar luisteren. Ook al weet ik de weg. Weet ik wat ik nu heb. Soms verdwaal ik nog steeds. Alleen met tranen en pijn.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 Met jou Mooiers. Dus voor jou ben ik veranderd Alles wat je doet. Ja, via Escalera met jij en ik hier op CFM Zandvoort in de avond live samen met Roy en Tijmen. En uh, Tijmen is de nieuwe co-host van dit programma en ik vind het hartstikke leuk dat hij er is. En uh, hopelijk heel lang zal blijven. Hey Tijmen, um, ken jij Tino Martin? Nee, nee. is dat heel erg? Uh, dat, uh, nou, nee, niet heel erg. Moet ik hem kennen? Hij wordt, hij wordt als de nieuwe uh, René Vrogen beschreven. Dat zeker. Oeh. En uh, wel nieuw, want die Kaliber stem heeft hij. En um, ja, vandaag kwam het, kwamen er twee leuke nieuwtjes naar buiten rond hem. Hij gaat binnenkort een groot concert geven in de Ziggo Dome. Dat wisten we al. Maar uh, daar is toch wel uh, wat leuk nieuws om. Want uh, Gerard Joling gaat samen met hem een uh, duet opnemen. Nou, dat zal het niet tenminste zijn, denk ik. Nee, nee, nee, nee, zeker niet. Ik denk dat je ook in de toekomst veel over deze zanger gaat horen. Over Tino Martin. En... Um, ja, wat ook nog leuk is, het nieuws rondom hem en ook vele andere artiesten. Want er gaan, uh, ko op Koningsnacht gaan er drie concerten plaatsvinden door heel Nederland. In, in ieder geval Amsterdam en Breda. En voor de rest weet ik het niet uit mijn hoofd. En Tino Martin gaat er ook op treden. Joling, Jolien Jan Smit en nog vele anderen. Dus dat is wel heel erg leuk. Wil je daar meer informatie uh, over uh, hebben? Kijk dan op de denachtvanholland.nl. En dan komt het helemaal goed. Uh, en nee, over die Martin gesproken, Timer. We gaan nog wel lekker draaien. Later, als ik groot ben, dat is zijn laatste single die hij uit heeft gebracht en binnenkort dus dat uh, duet met uh, niemand minder dan Geert Joling. Ik was eruit, kwartje gevallen.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 Later als ik groot ben van Tino Martin hier op uh, ZFM station... Z, uh, station ZFM in avond live. Wat, wat loop ik nou weer te brabbelen? Dat gebeurt wel eens hè, Tijmen? Ja, dat heb je wel eens hè. Ja. Als hey, je uh, druk bent. Ik um, zat al maanden te luisteren waarvan ik dit nummer kende. Totdat jij je iets zegt. Ja, ik, uh, later als ik groter ben, dan, dat komt natuurlijk wel van Bluff af. Ja, en toen dacht ik, we maken er gewoon een deelhit van. Ik zeg, goed idee. We gaan het gewoon lekker draaien. Later als ik groter ben. De versie van Bluff, dit is de CFM. Dubbelhit vandaag. Ik was eruit, het kwartje gevallen. Het klap wiekte nog na. Maar ik wist wie ik zou worden. Ik liet ze los, de koude getallen.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 Maar het viel niet goed. als ik groot ben. De Bluff-versie hier op CWM Zandvoort. Dat was de dubbel. met Timo Martin. later als ik groter ben. En dit was de versie later als ik groter ben. Dus dat uh, is wel heel erg leuk. We kregen een aanvraag en uh, aanvragen kunnen nog steeds doorgebeld worden. 023 5730393. Ook al wil je live op de radio of wil je gewoon een anonieme aanvraag doen, kan ook. Deze, de volgende plaat wordt gedraaid. is Speciaal voor uh, Fred van de Wal. Uh, uh, en uh, Fred uh, van de Wal uh, die... Uh ja, die uh, wilde Odin horen. En uh, met light of shadows. Cry. Nou, die gaan we gewoon draaien natuurlijk. Cry. Dat kan allemaal hier op CFF Zandvoort. Oh.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 Light of Shadows hier op uh, CFM uh, Zandvoort. Cry, oh en het uh, my, no. gaat hier hartstikke gezellig in de uitzending. En uh, het is een hartstikke drukke uitzending, want we hebben diverse artiesten, gezellige artiesten in de uitzending. Waaronder zometeen ook Jetty Paletti. Maar eerst maken we tijd voor Henk Stelte. Goedenavond. Goedenavond. Leuk dat je even tijd voor ons vrij hebt gemaakt. Altijd goed. Henk, uh, ja, je bent uh, druk aan de weg aan de timmeren. Nieuwe single? Ja, klopt ja. Hoe is uh, deze single ontstaan? Ja, deze ontstaan door, uh, mede door Frank Verkooyen. die zei van Henk, keer moeten eens even een keer een ballot uh, gaan we er een keer uitbrengen. Ja, kijk, uh, mijn hart ligt, ligt natuurlijk meer bij de uptempo, maar uh, hij heeft wel gelijk gehad. Ik heb uh, onder andere acht zingers, uh, dus mijn acht zingen al, en het zijn alleen maar uptempo's geworden. Dus ik denk nou, het wordt een keer tijd voor een uh, ballot. Ja, en hoe wordt hij ontvangen door het publiek? Ja, heel goed, heel goed. Want je hoort het de laatste tijd best wel veel van ja, zangers, zangeressen die uh, vaak altijd up-tempo zingen, feestnummers, gezellige nummers. En dan gaan ze toch een keertje kiezen voor een ballad en dan is het meestal succesvol. Ja, dat is zeker heel succesvol. Ja, het slaat heel goed aan in ieder geval. Ah, dat is heel erg uh, mooi. Er, zit er ook een videoclip uh, bij deze single? Ja, die zit er ook bij. Ja, even hier is, he is de titel. Ja. En uh, ja, stel mensen willen hem downloaden, kan dat ergens? Ja, dat kan uh, op alle downloadportals. Dus SBSS, maar ook uh, iTunes, inderdaad. Dus, uh, nou, dat is helemaal mooi. En uh, ja, Vertel eens, hoe is, het, uh, hoe is de clipopname uh, geweest de afgelopen, afgelopen keer met deze single E4? Ja, de clipopname is, uh, is, is heel leuk natuurlijk. Een hele goede team omheen, van Westcure, Heel professioneel. We uh, hebben wat meerdere platen, uh, plaatsen sh shoot gemaakt in Utrecht, in mijn eigen stad. Ook onder andere een stukje van mijn eigen thuis. Ja, het is uh, een hele mooie clip geworden. Het is heel professioneel. Ja, als we jouw naam uh, googelen, dan, dan komen er toch best wel uh, inderdaad uh, veel singles naar buiten. Alle, alle hoesen en dergelijke. Ja. En uh, lekker professioneel bezig. Ja. Maar, maar ook uh, ja, dat je gewoon in heel veel lijsten staat, in de muzieklijsten. Dus ook bij TV Oranje, maar ook uh, bij uh, andere uh, radiostations of dergelijke... Ja, klopt. Ja. Ik heb, uh, ik heb uh, met bepaalde nummers wel eens in de hitlijst ook gestaan. Uh, ja, natuurlijk. En uh, sommige nummers ook wel wat minder. Maar ja, het, het, het, het gaat goed. Ik, uh, ben nou in, ik uh, ga nou een stijgende lijn. Daar ben ik blij om. Ja, wordt hij ook uh, door landelijke stations op dit moment opgepakt? Ja, ik word uh, overal, uh, ja, overal wel bijna opgepakt. Ik uh, kijk zelfs wel 100% in en zo. Dat, wordt natuurlijk, uh, dat is anders. Dat is ja. wat meer volks natuurlijk. Maar Radio NL heb ik hem aangenomen. Puur in L. Dus dat zijn allemaal heel grote uh, stations. Hebben we toch opgepakt? Nou, ja, dat is helemaal uh, super. Dat is een leuke prestatie zo en zo. Want het is ja. moeilijk in het wereldje op dit moment. Ja, zeker. Nou. Uh, Henk, uh, ja, boekingen. Uh, zijn er toevallig uh, nog boekingen in deze regio? Uh, even kijken. In uh, Zandvoort? Nee, niet echt. Ik heb wel uh, een tap binnenkort staan en dat is wel uh, ver weg. Dat is een, uh, volgens mij in Drenthe die kant uit, wat niet verder is. Van Willy Oosthuis. Ja. Ik heb toppers van Oranje staan in Brabant. En uh, wat, re wat regionale uh, optredens zie je gewoon in Utrecht. Nou, helemaal leuk. Ik denk dat mensen je gewoon op moeten zoeken via Facebook. En dan komen ze vanzelf wel bij jouw uh, uh, optredens ja, klopt. terecht. Klopt, op Facebook kennen ze alles over me vinden. Nou, helemaal super. Ik denk dat we je plaat gaan draaien. Mooi. Even Hier is, heet ie. zeg, kondig hem maar aan. Oké, okay, is goed. Hallo, mijn naam is Henk Stelten. En hier is mijn nieuwste single, Even Hier. Dankjewel Henk. Nee, jij bedankt. Yo. Verloren, verdwaast loop ik door de stad. Denk steeds aan ons bij iedere stad. Getecht door de pijn. Hoe naïef kan je zijn? Verblind en verdoofd. jou zomaar geloofd, toch houdt het niet op? Jij zit in mijn kop. Hoe leer ik af te houden van jou? Was jij maar echt? Wat het leven nog biedt. Mijn hart, dat is leeg, gebroken, failliet. Toch moet ik door, al ben ik niet waarvoor. We hebben gefaald, de prijs is betaald. hoe Hoezeer op de spijt, ik ben alles kwijt. Hoe leer ik af te houden? Yeah, it's my Een nog drop en een echt broodje kroket. Drink heineken bier, nou dat is reet Wie kent nou onze wafels? op het dat je niet. Wij zijn wereldberoemd voor een lekker bakje friet. Bij jou kan alles anders anders zijn, toch lijken Maar de ene die woont hier en de andere woont daar Bij jou kan alles, alles, alles anders zijn Er is wel iets van jou en niets van mij We gaan naar onze weg en we doen ons eigen Maar één ding weet ik zeker oh. Bij jou kan alles, alles, alles anders zijn Toch lijken wij Hier, en de andere won daar, bij jou, alles, alles, alles anders zijn. Er is wel iets van jou en iets van mij. We gaan naar onze weg en we doen ons eigen Maar één ding weet ik zeker, ik ben gewoon als jij. La la la la. Ja, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, ja, gewoon als jij. Dat is de nieuwe single van Randy Blomaard met uh, ambidance. En uh, ja, het is een Nederlander en een Belg En het gaat eigenlijk uh, gewoon om een uh, Belgisch zakje friet en een uh, Heineken um, bier uh, uit Nederland. Uh, toch? Nee, ik, uh, lekker nummertje. Ja, lekker nummertje. Het, het carnavalsgevoel kwam omhoog. Ja, zeker weten. En, goede en eigenlijk. Ja, goede meezinger. Uh, carnavalsgevoel, hoenpapa gevoel. Feestgevoel, uh, polynesisch gevoel. Ik wilde bijna naar jou toe komen en de polonairse met je dansen. Dus uh, ja, dat, uh, binnenkort uh, komt Randy sowieso even langs in de studio om deze single te promoten. En hij vertelde mij ook dat binnenkort de videoclip wordt geschoten, in ieder geval onder in Amsterdam en natuurlijk ook in België en Volendam. Dus leuk. Dus uh, ben je aan het kloppen? Ik hoorde je kloppen. Nee? Oh, er gaat in ieder geval microfoons heen en weer. Ja. Um, in ieder geval, het is nog steeds CFM in de avond live. Heb je verzoekjes 023 573 0393. Wil je ons volgen via Facebook? Kan ook. Zet CFM in de avond live. Zoek ons gewoon op. En dan uh, moet het helemaal uh, goed komen. Het uh, is tijd voor een plaatje van Wesley Line. Met Ga dan...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 het eind is van onze dromen. Pas als dat echt in zicht is. Dan laat ik je gaan. Mijn hart zegt tegen mijn hoofd... Dat met jou echt geen leven is, maar dat je weg zal gaan had ik nog. Ja, haal maar uit. Ga. Ga. <laughs> Zo. Ga dan hier op CFM Zandvoort ooit een dubbelhit in het programma van Gordon en Wesley Klein. Je zei het al meteen, hè, Timon? Ja, nee, geen gekke versie dit. Ja, ik, niet. ik vind het een heerlijke versie. En heel veel zangers zingen ook deze versie hè, van hem. Ja, klopt. Hey, weet je, hij is inmiddels al een vriend van de show geworden. We gaan een paard van hem draaien. Dat is Mario Mulder. En als ik vraag, ken jij Mario Mulder, zeg jij? Nee. Uh, inderdaad, dat zeg ik. Kijk, <laughs> Heb je het programma Bloed, Zweet en Tranen gezien? TV-programma? Uh, ook nee. Nee? Okay. nee. nee, nee, nee. Nou, in ieder geval, dit is Mario Mulder met Dansen op de Maan. En hij is ook vriend van Fred. Als de wijzers van de klok op het juiste tijdstip staan, dan pak ik snel mijn jas en trek mijn schoenen aan. Want nu even verderop is het leven op het plein en omdat jij daar nu bent, wil ik er ook zijn, telkens als jij lacht.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 We gaan hier ver vandaan, zelfs in...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 Vriend van de show! Mario Milder hier op CFM en Zandvoort dansen op de maan. Hé, hey, uh, ja, uh, Tijmen, het, uh, het grote concert uh, was er weer hè, in uh, Amsterdam. In, uh, een heel mooi concert, is dat? Hoe heet het nou? Ik, wat erg. Wat zeggen we nou? Nederland Sinkt nou, Hazes. Ja, ja Nederland Sinkt Hazes is uh, geweest uh, afgelopen weekend uh, in uh, Amsterdam. Hey, uh, is het trouwens niet heel Holland Sinkt Hazes? Oh, ja, heel Holland Sinkt Hazes. Nee, Nederland Sinkt Hazes, Holland... Wat erg. Facebook vrienden, help me. Holland Sinkt Hazes of heel Holland Sinkt Hazes, wat is dat ook alweer? Ik weet het niet meer. Heel erg. Maar in ieder geval, het, het concert over André Haasus uh, was er weer. Met alle Haasus, bekende Hazes liedjes. Echt een leuk concert, hè? Echt leuk dat al die artiesten daar meedoen. Maar wat het mooiste moment was op dat moment, dat ze een hologram hadden, hè? Van uh, André Haasus. Ja, ik, eh, ik volg het pro programma niet echt, maar ik heb dat wel gelezen. En dat... Uh... Dat nou, bleek wel heel mooi te zijn. Iedereen, uh, iedereen was ontroerd. Ja, iedereen was ontroerd en het was echt mooi. Ik heb het gezien op televisie bij RTL Boulevard. Heel erg mooi. Ja, en wat ik dan heel veel respect heb, dat die kinderen van Hazus, dus Roxanne en natuurlijk uh, André, uh, ja, gewoon, uh, ja, gewoon daarbij staan. En dat ze dan gewoon lekker optreden en gaan ze wel lekker door. Dat is heel erg leuk. Dus, uh, hey, en over André Hazes gesproken. Ik denk dat het wel weer tijd is om een uh, André Hazes. Uh, ja, ja, ik denk dat we hem wel moeten gaan draaien. Klassieker. Zij gelooft in mij. Hier op ZFM antwoord. Ja. Mooi nummer. Ze lachten slapen.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 Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Was het, het was alles wat ze vroeg, wat ze vroeg. Als je weet But I need Van een hit hè, niet normaal. Zij gelooft in mij hier op CVM Zandvoort. Heet Timer, uh, Tien jaar geleden, vandaag, ja. uh, was er een programma op televisie. Of voor de, nee, gisteren was dat tien jaar geleden. Het heette So You Wanna Be a Popstar. Ja, dat ken ik nog wel, ja. Ja, en daar deed een Zandvoortse persona mee, die is actrice geweest, of is er nog en uh, dat is Monique van der Werf. En Monique van der Werf kennen we ook als Taffy uit Zoep. En als onderweg naar morgen als Lissy En ze heeft in de film Loverboy gespeeld. En Honeys. En uh, Monique die uh, deed mee aan So You Want be A Beer als bekende Nederlander. En uh, daar heeft zij een, liedje, een paar liedjes gezongen. Ze heeft niet zo ver gehaald. Maar, uh, was eigenlijk helemaal niet zo eerlijk. Want uh, Roxanne Haas deed ook toen mee en nog vele andere bekende namen. En toen heb ik André Haas leer, uh, junior leren kennen. Als kind nog, heel klein. En, uh, ja, en nu uh, is hij natuurlijk uh, ook net zo groot als zijn vader aan het worden. En iedereen kent hem natuurlijk. Maar dit is even een fragmentje van So You Wanna Be A Popstar. Monique van der Werp. Als je goed kijkt, zie je mij ook in die clip. scared. In ieder geval, dit was Monique van de, van de Werf. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, die, het was een programma dat bekende Nederlanders... Uh, die, uh, deden, uh, ja, die deden mee uh, met een programma als ze niet konden zingen. Weet je dat nog? Ik, uh, ik ken het programma Vaag, maar ik was toen wel negen, hè? Negen? Hoe oud ben je nu dan? Ik ben nu negentien. Jij zegt oh, ja. dat was tien jaar geleden. Ja, dat is zo. Ja, en, en daar deed ook. Uh, ik baalde van. Want ik wilde eigenlijk nog een fragment laten horen. En ik ben bang dat de tijd bijna voorbij is. Ja. Dus dat gaat niet lukken. Ik had ook nog. je uh, had een politieke man. Die heette Nawijn. Heel brand Nawijn. En die had ook een. Uh, Dit deed ook mee met het programma. Die man die kon absoluut niet zingen. En hij was politici. En hij zat bij de LPF. Bij lijst Pim Fortuyn. En uh, nou, hij had er echt een zootje van gemaakt. En hij is gewoon. Later heeft hij nog een groot carnavalsnummer. nummer. Uh, uitgebracht. en uh, ja, Met jumpen. Ken je dat nog wel? Jumpen? Jumping stijl Van toen? Ja, dat ken ik nog wel. Ja. Ja. En uh, ja, dat, het was in ieder geval een leuk programma. Popstars heette dat. Tien jaar geleden was dat op de buis. Dat is lang geleden. We gaan luisteren naar uh, I would stay van Crash. Heb je hoorde met al Monique zingen? En nu de echte versie. We gaan op naar het nieuws. Tot de tweede uur. Bye bye. Tot zo.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 That I can be myself. Yeah. And if I could, I would stay here. Yeah.